Voetnoot 1. Rob van Altena heeft in het eerste boek de term Parental Alienation Syndrome niet zomaar in oude verstotingssyndroom vertaald. Alienation is een begrip dat in het Engels staat naast estrangement. Het laatste heeft een passievere betekenis, vervreemding. Verstoting is niet alleen een mogelijke, maar in dit geval de enige correcte vertaling van het begrip zoals Gardner het gebruikt. Zie voor een uitgebreidere verantwoording http://papa.nl.nu/slash/pas.